9 uur, Raymond Seré -Ray met het NOS Journaal. Bodemonderzoeker Fugro heeft afgelopen jaar een verlies geleden van 458 miljoen euro. In 2013 maakte het bedrijf nog meer dan 200 miljoen euro winst. Het verlies is het gevolg van de scherp gedaalde olieprijs. Fugro is voor 80% van zijn omzet afhankelijk van de olie- en gasmarkt. Het bedrijf speurt in opdracht van oliebedrijven de aardbodem af naar olie- en gasvelden. Het aandeel Fugro is in een jaar tijd meer dan gehalveerd. China verbiedt de invoer van ivoor. Het verbod gaat per direct in en geldt voorlopig voor een jaar. Zo moet de Afrikaanse olifant worden beschermd, meldt het Chinese staatspersbureau. In Afrika wordt veel gejaagd op olifanten vanwege hun Ivoren slachtanden. Het stropen wordt aangewakkerd door de grote vraag uit Azië. China is werelds grootste importeur van ivoor. Er worden medicijnen en sieraden van gemaakt. De man die gisteren werd veroordeeld voor onder meer de verkrachting van zijn vriendin Michelle Mooij... heeft zich gisteravond gemeld bij de politie. Hij was een dag lang spoorloos. De 31-jarige INA werd veroordeeld tot vier jaar cel van betrokkenheid bij de dood van Mooij. In 2010 werd A vrijgesproken. De 31-jarige A was niet bij de zitting. Toen de politie hem thuis wilde ophalen om hem op te sluiten bleek hij spoorloos. En ook bij zijn ouders was hij niet. Rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Aus-Roma zijn gisteren 42 mensen aangehouden, maar grote ongeregeldheden zijn uitgebleven. De meeste arrestaties waren al voor de wedstrijd.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 Met Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Dianne Krull zijn we aangekomen in het tweede uur van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam... en um, u gaat luisteren naar nog een uh, uur met geweldige jazznummers. Dit album um, van Dianne Krull is live in Rio. Het is opgenomen in 2009. Het nummer wat u hoorde was natuurlijk Welcome By... een origineel um, uh, geschreven door Burt Beckerick. en voor de eerst opgenomen in 1963 met Diane Warwick... We gaan verder met een uh, tweede nummer van het album uh, The Jazz Giants uit 1958. Voor het nieuws van 11 uur hoorde u al Getz, Gary Mulliken en Oscar Peterson. En het nummer wat ik ga draaien van dat album heet Candy. We'll mm -hmm. de prachtige klanken van Abby Lincoln. Van haar album Abby is Blue uit 1959 was dit Let Up. Het is een uh, eigen geschreven nummer door Abby Lincoln. En zij werd vergezeld door onder andere Tommy Turrentine op trompet, Stanley Turrentine op sax, en Cedar Walton op uh, piano en Max Roach, haar toenmalige echtgenoot, op drums. We gaan verder met een andere prachtige vocaliste, Diane Reeves. Van haar album Beautiful Life uit 2014 gaat u luisteren naar I Want You... Dat was Diane Reeves. Ik ga verder met uh, Chad Baker. Ik kwam een album tegen van hem uh, in zijn nadagen... toen hij in Amsterdam bivakkeerde. Drie jaar voordat hij daar overleed. Met het Amstel Octet. Nu zult u zeggen Amstel Octet. Dat dacht ik ook. Ik kon er eigenlijk bijna niks over terugvinden op het internet... behalve de line-up van de band. En naast Chad Baker op trompet... hoort u Edu Nienek Blok op trompet. Evert Hekkema op uh, baritone en Kees van Lier op Alt Sax. U gaat luisteren naar Deep Soul van het Amstel-octet... met uh, Chad Baker van het album Hazy Hugs uit 1985. We naar Chad Baker met het Amstel Octet. En naast Chad Baker hoorde u... Edo Nienek, Blok op trompet, Evert Hekkema Baritoonhoorn. Kees van Lier op Dick Dicte Graaf sax, Jan bariton sax, Bert van der Brink piano... John Engels op drums en Hein van der Gein op bas. Hele lijst, maar ik was er net een aantal vergeten vooraf aan het nummer. Um, het volgende nummer wat ik ga draaien is van Joey en Johnny de Francesco. Dat komt van de Francesco Brothers. Nu kent u uh, Joey de Francesco... Waarschijnlijk uh, van zijn, uh, zijn lange carrière als orgelspeler. Uh, Hij is een van de beste organisten die uh, de laatste 10, 20 jaar in de jazzwereld rondgaat. En uh, Johnny DeFrancesco is een, uh, ook een, uh, een fenomenale gitaarspeler. En ze hebben samen een album gemaakt in 2011. En daarin uh, daarvan gaat u luisteren naar de letten. <tied> Het waren alweer de gebroeders De Francesco. We gaan verder met Art Pepper. Art Pepper heeft een hele lange carrière achter de rug... en um, heel veel albums uitgebracht. En er is één um, heel bijzonder album... Uh, dat heet de Complete Pacific Jazz Small Group Recordings... Uh, waar ik een nummer van ga draaien. En dat is een uh, album dat is uh, opgenomen in 1957... waarin zijn uh, ruim twintig optredens van Art Pepper... met een, uh, met een kleine groep uh, opgenomen... En het nummer wat ik ga draaien, dat heet Resonant Emotions. denken, waarom hoor ik eigenlijk nog maar het geluid van één box? Het zit in de opname. En uh, we gaan nog even vrolijk verder, want het uh, geluid heeft zich inmiddels weer hersteld. Nee, dat gaan we toch maar niet doen, want het geluid herstelt zich niet. De opname is gewoon niet goed. Dat komt wel eens voor met die oude opnames... Ik ga verder met een uh, heel ander nummer. Ik heb een uh, nummer klaarstaan van Nina Simone. Nina Simone, ik kwam daar laatst een uh, aantal albums tegen... die ik uh, nog niet eerder had gehoord. En zij bracht in 1978 album Baltimore uit... nadat zij een aantal jaren uh, niets had opgenomen. En van dat album ga ik draaien, The Family.